Liselot Thomassen met het NOS-journaal. De Maréchoucet heeft een vierde aangifte binnengekregen... tegen een van de officieren van het marineschip Karel Doorman. Deze week deden al drie bemanningsleden van het schip aangifte tegen de man... vanwege aanranding en handtastelijkheden. De militaire politie onderzoekt de zaak. De officier is woensdag uit eigen beweging van boord gegaan. De Karel Doorman ligt nu in het Caribisch gebied om hulp te geven in de coronacrisis. KNVB-directeur Gudde maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van een aantal clubs uit het betaald voetbal. In de Telegraaf zegt hij dat er clubs in het voetbal zijn die er sowieso niet zo goed voor stonden... en waarvoor de coronacrisis de definitieve nekslag kan zijn. Bij de Voetbalbond wordt gewerkt aan een reddingsplan voor het Nederlandse voetbal... maar het mag volgens schudden niet zo zijn dat clubs hun financiële problemen... van voor de crisis oplossen met geld dat er eventueel beschikbaar komt vanuit de overheid. Veel voedselproducenten kampen door de coronacrisis met overschotten. Zo zitten aardappeltelers met meer dan een miljard kilo aan frietaardappelen... die ze niet kwijt kunnen omdat de horeca dicht is... Er is ook een overschot aan kalfsvlees en kweekvis. Dat wordt ingevroren, maar daardoor lopen de koel- en vrieshuizen vol. Nederland stelt scherpe voorwaarden aan extra hulp in de coronacrisis op de Nederlandse Antillen. Curaçao, Aruba en Sint-Maarten kampen al jaren met financiële tekorten en Nederland wil nu alleen 370 miljoen euro corona steun geven als politici en ambtenaren loon inleveren, blijkt uit een uitgelekte brief van staatssecretaris Knops. De salarissen zijn relatief hoog en er zijn ook erg veel ambtenaren. De Curaçaose premier Ruggenaat noemt de eisen niet realistisch.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Ik zou eigenlijk juist nu, arm om je heen willen slapen. Zoveel nieuws, zo stil is het op straat elleboog was nooit zo beschaafd en er is wel meer raars want Ik bel mijn moeder met een trilling in de stem. Door wat er moest van de minister-president. Goed bedoeld, stik hem best een beetje eng. En ik denk aan... Alle om gezondheid en banen. Televisie is nu alles op beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders. Maar gek genoeg brengt en het ons aan. Als wel even slikken, zit de helft inmiddels thuis, maar met 17 miljoen mensen. De neus in dezelfde richting komen we hieruit met 17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. En goedemorgen. Dat was 17 uh, miljoen mensen en daarna nog een, uh, een ander prachtig nummer. Um, we zijn weer bij Goedemorgen Zandvoort vanuit de studio. Uh, waar we aan het worstelen zijn met de techniek om er een goede uitzending van te maken. Maar dat gaat helemaal goed komen. Uh, we hebben een leuke uitzending vandaag met heel veel verschillende onderwerpen. Uh, en die wordt mogelijk gemaakt door Jelma Koper en Pim Grover die de techniek voor hun rekening hebben nemen. Uh, de muziek is zoals altijd van Koor De redactie was van Gert van Kuik. En u hoort mij, de presentator Roy Dongen. En onze eerste gast is dan aan de lijn, dat is Gerard Scholten. En iedereen kent hem natuurlijk als de boswachter, of eigenlijk misschien wel de duinwachter van Zandvoort. Goedemorgen Gerard. Ja, goedemorgen. Ik zit er helemaal klaar voor thuis. Je bent hier, ja, dat is uh, werken vanuit huis, hè? dat moet van de regering. Ja, ja. ja. ja dat, dat is... Ik moet wel zelf naar de studio komen, maar uh, jij mag het lekker vanuit huis doen. En hoe gaat het in de, in de duinen? Nou, daar is het anders. He. Want dan uh, wij zijn een van de weinigen die wel naar uh, je werk moet, zeg maar. Want uh, ja, die, die duinen die moeten toch uh, de bronnen moeten bewaakt worden. He. Zo noemen we dat. Ja. Waterwinning. Uh, bij de ingangen moeten we goed uh, opletten of iedereen zich aan de aan de regels houdt. Uh, sowieso de regels van de duinen, maar ook de coronaregels. En, uh, ja, en het water moet blijven stromen, dus, dus uh, afdeling productie, de mannen die het water in de gaten houden, hoeveel in komt, hoeveel er gaat, welke stuwtjes er omhoog moeten, welke dammen er opengezet moeten worden, nou die zijn aanwezig. En uh, de mannen van beheer, dat zijn uh, en vrouwen, enkele vrouwen ook, die uh, zorgen ervoor als er een boom omgevallen is of er is uh, iets groots in het water gevallen wat eruit moet. Uh, of er moet uh, hekwerk opnieuw geplaatst worden. Dus er is, het is een klein groepje, is nog aan het werk uh, in het duin. Maar op het, kantoor, ja, op het kantoor is het helemaal leeg. Maar uh, Gerard, ik mag, in het groot deel van het land mag je je tuin niet meer besproeien. Is er wel water in de duinen om te beheren? Ja, <laughs> nou, maar, ja wij, wij hebben gelukkig de aanvoer van de Rijn. Wij hebben 85% van al het uh, drinkwater wat naar Amsterdam gaat. Komt uit de Rijn, dus dat gaat via, via de Rijn en dan gaat het in de lek. En bij Nieuwegein zuiveren we dat uh, voor. Gaat het via een grote buis, komt het in de duin stromen. En via toevoerslootjes naar de infiltratiegebieden, waar het gezuiverd wordt. Waar het biologisch uh, ja, schoongemaakt wordt. En dan gaat het uh, via afvoerknalen naar de Oranjekom. Nou en daar... Uh, stroomt er, ja, dagelijks, uh, wat is het, ongeveer per uur... 8000 kubieke meter uh, water stroomt daar uh, naartoe. En dan uh, gaat het naar de het zuiveringsfabriek richting Amsterdam. Nee, het water... Uh, aan, wij, aan water hebben wij geen gebrek. Gelukkig. Ik heb net een nieuwe gieter gekocht, dus die mag ik gewoon in gebruik nemen. Ja, maar dan <laughs> moet wel één ding zeggen. Dat is ja. een uh, vergissing van een heleboel mensen, maar het is ook een beetje ingewikkeld... <coughs> Zandvoort en omgeving krijgt het water uit het IJsselmeer... Hè, van, de, van de PWN, ja. provinciaal waterbedrijf Noord-Holland... en Waternet van de Amsterdamse waterleiding Duinen... dat zegt het al, die geeft het water aan, uh, aan Amsterdam, zeg maar. Uh, die brengt het water naar Amsterdam. Dus hoe het precies bij de PWN zit, weet ik niet. Uh, kijk, wij hebben aan water geen gebrek. Tenminste, voor de mensen, dat is ge gewoon gegarandeerd. En zuiver... Uh, dat is één. Maar twee, het duin zelf, ja, die heeft zelf wel, uh, die zit te schreeuwen om water. En daarom is er af en toe al oranje, code oranje, weet je wel, voor brandgevaar. Ja. En wij, wij hopen ook dat mensen zich uh, uh, eraan houden. En zeker in deze situatie, uh, droog, maar ook toch mensen die ja, zoeken een toevlucht naar de duinen in, in, in deze periode. En uh, hebben de, de planten en de dieren in de duinen last van deze droogte? Nou, de dieren niet, hè, want die zoeken dan weer zo'n kanaaltje of zo'n slootje... of een, uh, een oude duinrel of een, een poeltje op. Dus dat, dat gaat wel. Maar de planten, die zie je echt wel, uh, zoals de koningskaas of de, de, of de zwarte toorts... Uh, die zie je echt wel uh, ja, inschrompelen. De plant is trouwens enorm uh, flexibel van dat. Ze schrompelen in, houden zoveel mogelijk... Uh, vochtvast, de oppervlakte, zo klein mogelijk... en zo gauw er dan maar een beetje dauw is... of een paar druppeltjes zoals van de week... ja, dan komen ze weer uh, mooi uh, omhoog. Maar het, het is gewoon tekort. En is dat, uh, dus het derde jaar zeggen ze dat we te maken hebben met droogte. Is dat een structureel probleem dan ook aan het worden... of herstelt het zich gewoon iedere keer weer? Het, nou, het, is te, ja, het wordt gewoon steeds droger inderdaad. De laatste jaren is het gewoon... In andere delen van het land is het helemaal uh, is het echt hopeloos, hè, in het oosten van het land. En bij ons, ja, door die waterwinning, dan zetten wij gewoon die geulen en die knalen zo hoog mogelijk. En dan krijg je, ja, ja dat is een beetje een natuurkundige les. Uh, dan zijpelt het water langzaam tussen alle zandkorreltjes zeg maar. Dus dan krijg je toch nog een beetje natte grond. Maar ja, het is loopt afgelopen jaren. Je merkt gewoon. Dat het gewoon steeds droger en droger wordt. Nou, dat is een, uh, niet een heel mooi nieuws natuurlijk. Want dat gaat onze natuur langzaam aanpassen. Uh, ja, nou, maar de natuur die past zich ook weer heel snel aan. je krijgt gewoon andere planten die overleven, die goed tegen droogte kunnen. En uh, uh, ja, dus, dus, en zo is de Duindoren. Het zijn we zelf allemaal al Duinplanten. Hè? De Duindorens, Meidorens. Dat, dat zijn uh, bijvoorbeeld planten ja, die kunnen goed, goed groeien op het zand... met weinig vocht, weinig voedsel. Die zijn gewoon oersterk. Kijk maar eens in de tuinjes in Zandvoort. Wat, wat doet het nog lang goed? Dat zijn uh, niet de aangelegde grasveldjes... maar wel de, de, de duindorens of de Meidorens of de ligusterstruiken. Ja. Het uh, is wel mooi als je daar een beetje kijk op hebt. Je loopt door de duinen je loopt later in Zandvoort... dan denk je, ja, logisch dat deze tuin er evengoed nog mooi uitziet... Ten opzichte van aangelegde tuintjes met planten die eigenlijk helemaal niet horen op het, op het zand. En die eigenlijk lekker vruchtbare grond nodig heeft. Ja, dus dat is eigenlijk een advies. Uh, plant de juiste planten. Heb je ook minder water nodig om ze te besproeien? ja. Ja, dat is, dat is één. En twee, nou ja, juiste planten hebben we sowieso hebben we die nodig voor, voor onze uh, damhetten die toch af en toe nog door het dorp lopen. Kijk, ik zorg er altijd voor uh, dat, dat je geen plantjes, uh, zoals fiotjes uh, in de voortuin bijvoorbeeld, of vleitige liesjes of begonia's, ja, dat vinden die damhetten heerlijk. Dus die worden echt gehaald. Uh, uh, opgevreten, uh, hier in het centrum en in het zandvoort-zuid, zeg maar, maar dan komen ze vanuit die duinen. Dus daar moet je ook om denken. Die twee dingen uh, zou ik uh, de mensen adviseren. Ja, en naast de damherten kom ik regelmatig uh, s'avonds laat op het Raadhuisplein een, een vosje tegen. Is dat uh, uh, op zoek naar voedsel, omdat er uh, niet genoeg voedsel in de duinen is? Of uh, hebben we genoeg lekkere dingen op straat laten liggen? Ja, je zegt het helemaal goed. We hebben genoeg of te veel, Of eigenlijk hadden we dat nooit moeten doen. Zelf uh, dingen slordig met, uh, met etenswaarde omgaan. Uh, dat is, dat, dan krijg je van die... Ja, dat noemen ze dan in de volksmond patatvossen. Of, of uh, die gaan die vuilnisbakken af. Die prullenbakken langs de boulevard. Uh, lopen ze dan te struinen. Of in, in, in, uh, ja, ze gaan soms een, uh, een oprit op. en dan ruiken ze toch iets uit die vuilnisbak komen. En ja, dat... Ja, het is een optimistisch beest en uh, die, die aan alles eten. Dus die, die, ja, die trekt gewoon zo'n vuilnisbak uh, leeg. Dat zie ik in de duinen ook wel eens. Dan gaan ze zo'n uh, vuilnisbak, toen we ze nog open hadden... Gaan ze erin, gewoon in de vuilnisbak. En dan, ja, dan ruiken ze wat lekkers. En dan denk je, wat komt daar uit die vuilnisbak? Nou, dan zie je een kopje van een, van, een, van een vos. En dan, ja, dan vlucht die weg als je je ziet. Maar dus een vos, dat is uh, ja, de patatvossen in het dorp. En de bedelvossen in de duinen. Ongelooflijk, die dieren zijn er helemaal ja. aangepast. Het is een soort circus aan het worden hier in Zandvoort. Ja, nou, oh, niet alleen die zandvoeten. Ik heb wel eens gelezen dat er bijvoorbeeld in, uh, in, in Londen lopen er meer dan 10.000 uh, vossen. Weet je, die, die, dat is gewoon, die trekken dan uh, van het platteland de, de stad in of de parken in, omdat daar uh, ja, genoeg te vreten valt. En als ze dan ook nog een uh, vossenburg kunnen bouwen hè, voor, voor een jongen, ja, dan, uh, ja, dan is de cyclus rond. Ja, dan heb ik, dan, uh, ik wil proberen eigenlijk niet zoveel over corona te praten. Maar we hebben natuurlijk ook de nieuwsberichten gekregen over dieren die uh, corona hebben. Uh, moet jij nou ja? ook afstand houden van de van de dieren in, in de duinen? Nee, wij hebben daar nog niet. Uh, <laughs> nee, wij moeten afstand houden van, de, van het. Mensen van het publiek, ja. die, gel die, die ja, gelukkig, daar moet ik ook weer mee uitkijken. Gelukkig kunnen ze bij ons terecht, laat ik het zo zeggen. Wij zijn open gebleven. En, uh, en daar zie je een heleboel mensen van, toch van genieten. Uh, maar voor de, uh, ten aanzien van de dieren, dat is percentagegewijs, dat is, zijn er een paar gevonden. Maar wij hebben nog helemaal niks uh, uh, ja, signalen gekregen of zo, dat er bij ons dieren in de Amsterdamse waterleiding daarin besmetsmijn. En is het uh, ook niet te druk in de, in de waterleiding daar? een van de weinige dingen die er open zijn, zijn jullie, zei al. Ja, ja, nou, we waren er zelf wel een beetje bang voor. Uh, want aan de ene kant ja, wil je hè, open zijn van een welkom voor de, voor de mensen. En je weet ook dat mensen, ja, die zitten maar uh, opgesloten. Wat gemiddeld houden mensen zich gelukkig heel goed aan de, aan de, aan de regels die er gesteld zijn... Uh, dus maar langzamerhand ja, kwamen de mensen toch wat naar buiten. En zie je toch uh, uh, kinderen met open en oma, Vooral toen de scholen nog niet uh, begon waren. Uh, en vader en moeders. Andere mensen zien wij ook trouwens. Hè? We zien nou ook andere mensen in de duin die we anders nooit uh, zien. Dus die hebben de duinen, die hebben de natuur ja, zeg maar ontdekt of herontdekt. En nou, wij proberen dat in uh, goede banen te leiden. We hebben Bijvoorbeeld beveiliging bij de poorten te staan. Bij alle hoofdingangen zodat er geen groepsvorming is. Uh, dat mensen zich echt aan die coronaregels houden. En wij boswachters surveilleren in het rond. En ja, zien wij bijvoorbeeld een te grote groep uh, bij elkaar zitten te picknicken. Ja, dan zeggen er wat van. Dan moeten ze of, uh, in ieder geval uit elkaar. En uh, ja, geen samenscholing. Ik heb ook uh, gehoord, het gerucht gaat... dat er ook een uh, aantal duinparties uh, geweest zijn door uh, Zandvoortse jongeren... Uh... Bij gebrek aan uh, Anders Vertier. Hey, nou, dat da, part is zover. <laughs> Kijk, we, we hebben wel een paar groepjes jongeren ook, ook betrapt, zeg maar. Uh, die waren dan, ja, als we terugkijken terugkijkt uh, naar onze eigen jeugd. He, dan wil uh, je allemaal wel eens, ga je met een groepje uh, vrienden het duin in of, of, of het bos in. Of weet ik waar, ga je lekker wat biertjes drinken. Dus we hebben... Wel eens een paar, een groepje van vier en een groepje van acht, ja, die heb je vanzelf betrapt uh, uh, En ja, die zijn dan, uh, ja, die zijn de klossers waren en uh, die hebben alles laten, zelf laten opruimen en uh, ja, weer uit de duin gestuurd. Ah, dat is netjes. Je hebt ze geen boete gegeven van 390 euro in een strafblad. Nee, nee, nee. nee. Wij proberen, als het moet, moet het natuurlijk. Uh, we hebben uh, een aantal waarschuwingen gegeven. En ja, over boetes mag ik verder niks vertellen. Maar we proberen altijd zo coulant mogelijk te zijn. Kijk, als er nu bijvoorbeeld ook een gezinnetje met twee kinderen... ...dan ben ik al lang blij, dan zie je ze gewoon lekker huppelen... ...en springen door die duinen heen. En mede doordat je bij ons mag struinen. Hè? Je mag van de paden af. Dus zo gauw je ja. binnen bent je naar links, naar rechts, rechtdoor. Je ziet ze bijna niet meer terug. Dus dat is, dat is het grote voordeel van ons, uh, van ons natuurgebied. En als ze dan per ongeluk eens een keer het verboden gebied inlopen... Ja, en je, je, je ziet gewoon... Nou, die, deze mensen die komen voor het eerst volgens mij in de duinen. Die hebben dat bordje niet gezien. Dan nou, waarschuw je ze en leg je ze uit waarom het daar niet mag. In verband met de waterwinning. Dus zo proberen we het altijd op te lossen. Maar ja, als het echt niet anders kan. Als ze het toch uh, vervelend doen of... Uh, de tweede keer gezien worden, ja, dan moeten we wat harder optreden. Oké. Okay. Nou, het klinkt alsof het uh, gelukkig nog allemaal goed gaat in de duinen. Ik hoop dat het zo ja. blijft. Um, en uh, bedankt voor jouw uh, bijdrage. En tot de volgende uitzending. En heel veel okay. plezier. Graag gedaan. Dankjewel. Fijn weekend. Zelfde. Dankjewel. Dag Gerard. Dag. Ze zeg maar als je gaat, vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van jou. Ze nemen mij nooit weg van jou. Het is al laat en ik hoor je praat, weer in jezelf. Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld. Nu lig ik hier bij jou. En zeg wat is er nou? Het is twee uur s'nachts en ik zie je vast langzaam in slaap. Als jij een ander was, was dat denk ik al klaar. Maar dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat.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 Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij. als met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd. En dat je mij versterkt. Dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me, laat me maar, maar zorgen maken. maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet. Ik moet lachen. Van jou. Ze nemen mij naar weg van jou. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to heal, somebody. En we zijn weer terug naar prachtige muziek. En we gaan nu praten met uh, Floris Faber. Ja, Floris is eigenlijk onze gastheer... maar we zijn blijkbaar niet meer welkom in uh, Hotel Hoogland. Is dat zo, nou, Floris? Jij wel, hoor. Ik wel? <laughs> <laughs> Wat een compliment. Ja, ja. Nee, maar het is even niet, hè? Nee, en wanneer mogen we er weer in, verwacht je? Nou, dat weten we binnenkort. Hè? Dus als nou vanaf 1 juni, dan krijg je dat gezelschappen tot 20 of 30 man weer bij elkaar mogen komen. Maar dat weten we pas over twee weken. Oké, okay. dus de grote kans is dat we de, de, de eerste zaterdag dan uh, in uh, weer een hotel Hoogland uh, aan ja, de koffie is, kunnen. dat is de bedoeling. Hè? Dus, uh, maar uh, je mag nu niet meer dan vier man uh, tegelijk hebben geloof ik. Dat werkt allemaal niet. Nee, dus uh, we wachten het af. Maar... Heel spannend. En hoe is het in het hotel zelf? Heb je wel gasten? Uh, ja, ik, uh, het hotel mocht open zijn. Hè? De hotels mogen open zijn. Ja. En daar kwam achteraan het bericht dat je dan uh, in het hotel voor hotelgasten ook het restaurant open mag hebben. Nou ja, we hebben geen restaurant, maar er is natuurlijk wel een ontbijt. En met een buffet en keurige tafeltjes uit elkaar en een uh, trolley uh, en de hele bende. En verder hebben we een spatschermtje in de receptie. En verder heb ik... Uh, toch wel steeds wat kamers. Ik heb een paar Duitsers die zitten op een project in Haarlem. En dat zijn drie of vier kamers. En die komen op maandag en die vertrekken vrijdag. Uh, dat is wel handig. En dan heb je zo, af en toe heb je er nog wat bij. En voor de rest, ja, je moet er toch zijn. Ja, je moet er wel zijn. Maar het, is, uh, het loopt de zitten uh, uh, nu een heleboel inkomen mis? Is het heel erg stil? Ja, absoluut. Het, uh, da, da, da, maar niet alleen de Ik bedoel, Het hele dorp ligt natuurlijk plat... En het, uh, maar ja, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje en uh, ja, we moeten er doorheen. Klaar. Dat is uh, een waar woord, hè, Floris. We moeten ja. er doorheen. Ja. En uh, jij gaat het overleven met Hotel Hoogland. Ja, nou kijk, ik heb natuurlijk een, een prettige uitgangspositie. Ik zit hier al 27 jaar. En uh, uh, ik heb mijn, uh, uh, mijn cijfertjes op orde. Dus ik uh, heb me wel bij de bank gemeld en geroepen van... nou, volgens mij krijgen we een verloren jaar. En uh, wat doen jullie eraan? En uh, daar hebben ze naar gekeken. En uh, voorlopig is het allemaal wel goed. En uh, uh, nou hopen we alleen dat we in september... Want ik heb natuurlijk ook mensen in dienst, hè? En, ja, ja, ja, ja, ja. ja. En, uh, je voelt je ook verantwoordelijk. Ik heb over uh, die winkel moet overeind blijven. En we worden natuurlijk wel uh, erg geholpen door de overheid. Hè? Dus je krijgt een uh, tegemoetkoming in salariskosten. En, nou, is dat allemaal... Uh, uh, je moet elke dag wel opnieuw weer moed pakken. Het, uh, die betalingen komen dan laat, uh, te laat. Maar ze hebben natuurlijk ontzettend druk aan alle kanten. Het komt allemaal via UWV. En, uh, uh, maar dat gaat, het gaat heel goed. En als je dan een beetje alles volgt. En ik doe niet anders hier natuurlijk. Dan zie je dat er uh, toch aan alle kanten signalen komen. Dat het uh, een beetje de goede kant uitgaat. Dus het, uh, uh, onze uh, cijfers uh, ziek en dood overleden, uh, die uh, ontwikkelen zich uh, positief, dat weten we allemaal. Ja. Uh, de grens tussen Duitsland en Nederland is nooit dicht geweest. En we weten nu van Duitsland ook dat uh, de andere boendeslenden, uh, de twee langste, dus noord westfalen en uh, Baden-Württemberg, die waren open nog naar Nederland toe, maar nu gaan de anderen gaan ook weer open, uh, begrijpen wij. En dat betekent dat je niet meer het gedoe krijgt dat mensen uit Duitsland, als ze terugkomen, uit die andere boendesländer, dat die dan weer uh, vier dagen in quarantaine moeten thuis. Ja, dus dat komen ze ja. dus gewoon niet. Hè? Dus dat. Uh... En uh, ja, we, ja, wat moet je allemaal? Uh, elke dag, wij mogen blij zijn dat we hier <lacht> nog een beetje mogen buitenlopen. Jij ja, mag wel buiten lopen, ja. Het is nog ja. nooit zo rustig geweest op het strand. Ja, nee, dat, is, dat mag je niet zeggen, maar dat is wel prettig hoor. Ja, soms is het wel prettig, ja. Ja, maar... ja, voor de mensen op het strand natuurlijk niet, maar als je op die boulevard loopt, je kunt, je kunt lekker vrij lopen, dan vind ik dat heerlijk. Dat, maar ik heb te doen met mijn vrienden van het strand hoor, want tjonge, jonge, jonge, je zult je zult er maar in moeten. Dus ik hoop dat zij wellicht met de Pinkster al wat terras mogen draaien. Dat uh, hopen wij ook allemaal. Bovendien, ja. uh, het is ook wel eens een keer leuk om weer eens op een terras te zitten... en een lekker drankje te kunnen bestellen. Ja, maar ja, ik heb natuurlijk het voordeel dat ik een eigen bar heb... met mijn eigen biertje als ik terugkom <lacht> van de wandelingen. <lacht> zo moet je het leven organiseren. Dat is waar. Ik doe dat ook op mijn terras. Maar je mist <lacht> toch wel de gezelligheid en de aanspraak van Absoluut. mensen? Ja, het is, je, moet, je moet mensen kunnen tegenkomen. En dat, uh, dat is gewoon heel leuk. dat, uh, ja, zo moet het even. Ja, en uh, wat zijn de verwachtingen voor het, uh, zeg maar het, het volgende kwartaal? Nou kijk, als je dat vraagt aan de hotelier... en dat geldt voor alle accommodatieverstrekkers... dan denk ik dat wij nog wel eens verrast zouden kunnen worden... door een heleboel mensen die eruit willen, die nog weg willen... die ook geen geld hebben uitgegeven, consument, ja... en die dus niet meer naar verre landen gaan en sowieso niet gaan vliegen. Ja. Dus ik verwacht dat wij zometeen in september, oktober... als het allemaal een beetje mee zit, dat we mooie boekingen krijgen... veel uit Duitsland, maar ook uit Nederland... En uh, mensen die dan uh, gewoon vier, vijf dagen in, uh, lekker in een hotel willen zitten... ...en uh, in een goede en een mooie omgeving... ...nou, uh, beter dan antwoord kun je niet hebben natuurlijk... Dat, dat is helemaal waar. Nee, dat is absoluut. En dan is het grote voordeel... maar ik heb natuurlijk heel veel vaste gasten... en het grote voordeel is dat je kunt uh, uh, schakelen met Haarlem. Amsterdam, mm, de laatste tijd dat het nog normaal was... Uh, eigenlijk al niet meer, want het was veel te druk. Maar Haarlem is natuurlijk een prachtige stad... om ze ook nog even naartoe te sturen. En straks met Amsterdam misschien ook wel weer... als er uh, musea een beetje open gaan en dergelijke. En dan, heb je, dan kun je een heel mooi programma bieden... ...plus de natuur hieromheen, plus het fietsen, plus het lopen, dus nee hoor... Ik heb er alle vertrouwen in. Nou, dat is dus een keer een uh, positief nieuws. Uh... Ja, nee hoor. En dat, uh, maar, en dat geldt denk ik ook voor de boys op het strand. De dames en heren op het strand. Uh, uh, het zou zomaar eens kunnen zijn dat je dan in uh, eind augustus, september... dat daar nog een heleboel beweging is. Het nadeel daar is natuurlijk dat zij het voor een groot gedeelte moeten hebben... van s'avonds eten op het strand. En dan wordt het s'avonds alweer wat koud en een beetje snel donker. Dus uh, het zou nu moeten kunnen. Maar ja, dat is even niet anders. Maar ik denk dat er daar ook nog wel wat ingehaald wordt. Dus het is uh, tijd om de terraskachels vast uh, aan te schaffen. voordat er, er weer een runnel ontstaat. Ja, oh, de terras en de dergelijke. Ja, of een trui aan doen, hè. dat moest vroeger ook gewoon. Ja, nou er zijn al een boel hotels en restaurants die dekentjes hebben klaar liggen als uh, mensen s'avonds komen eten. Ja, dat was, dat was eigenlijk altijd al. Dat is heel gastvrij. Hè? Dat is heel mooi op het terras en dan dekentje over je knieën. Ja, dat ja. is ja. <coughs> ja, dus alles keurig netjes bedekt. Dat is natuurlijk ook een hele goede zaak. Zo hoort het. Zeker s'avonds laat. <laughs> uh, en uh, verwacht jij zelf ook nog uh, uh, veel toeristen in andere dingen dan uh, het strand en het hotel? Dagjesmensen... Uh, ja, dat sowieso, bed en breakfast, bed no breakfast. Uh, maar dat was natuurlijk traditioneel in Zandvoort altijd: het we met vroegstuk. En um, uh, ja, en dat is ook een beetje het verhaal. Mensen willen uh, niet meer in die grote tenten, want daar kom je te veel mensen tegen aan de Dus je kunt beter of kleine hotels, of bed en breakfast, of de, waar het veiliger is. En waarbij je dan uh, met een familie bijvoorbeeld, dan huur je één huisje klaar. En dat is natuurlijk het voordeel van Centerparks. Die hebben dus al die bungalows die met eigen sanitaire en dergelijke ja. Nou, Ik denk dat die het wel gaan, uh, gaan merken hoor. Heerlijk toch? Ja, maar denk je bijvoorbeeld ook... We mogen straks nog maar de helft van de mensen in de trein. Hè? Want er moet een stoeltje vrij blijven. Ja. Uh, dus dan komen er ook minder dagjes mensen of moeilijke dagjes mensen naar Zandvoort. Ja, uh, dat moeten we maar afwachten. Kijk voorlopig wordt er geroepen, de trein is er alleen voor uh, als het nodig is. Maar ja, ik weet niet hoe dat over een paar weken is. En, als, uh, en je moet in ieder geval een mondkapje op. En uh, nou, we hebben er hier een stuk of 60 liggen voor eigen gebruik, maar ook eventueel voor gasten. Dus, um, en, en dan denk ik dat het vrij snel zo is dat het dan uh, in de trein, ja dan maar gewoon, maar dan met mondkapje... Zoiets? Ja, ze verwachten dat het, uh, de vrije plaatsen dat, dat wel gaat vervallen de komende tijd. Ik heb geen idee, maar het, het, uh, ik, weet, ik weet ook dat heel veel mensen niet zo snel in het openbaar vervoer zullen stappen. Nee, maar ja, we hopen toch niet dat iedereen met de auto naar antwoord gaat komen. Nee, dat we dat hebben geen niet, plek. Natuurlijk. Nee. En de, uh, het parkeerterrein bij het circuit, de weg naar naartoe is afgesloten met heel veel tumult. Daar mogen we niet gebruik van maken van de politiek. Dus. Ja, nou, dat is een ander onderwerp. Daar ben we helemaal gestoord van. Maar dat, uh, dat is raar. Uh, dat onderwerp of de, de afgesloten weg? Uh, allebei. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nee, maar daar hebben we het nu niet over. Maar dat, uh, je krijgt natuurlijk een, een, je krijgt een situatie dat we op een nieuwe manier naar dingen moeten kijken. En het is maar zeer de vraag of je als Zandvoort moet willen gokken op het massatoerisme. Ja, en wat bedoel je? Je wilt... De massa is dan dagtoerisme, dag ja. want dat leidt, kijk, dagtoerisme, met name met al het autoverkeer, met al de parkeerdingen, dat leidt tot overlast. En je zou kunnen zeggen, van nou misschien moeten we wat meer investeren in uh, uh, verblijfstoerisme, dus met slapen erbij. En waar dat dan is, maakt niks uit, maar dan heb je veel minder beweging. Ja, dat is op zich wel een hele mooie. En, dat, en dan zou je ook, maar dat is natuurlijk een idee wat we uh, door de jaren heen al een beetje boven hebben zien uh, komen. Uh, uh, wat moet je nou met nog meer strandpaviljoens als het uh, steeds moeilijker voor ze wordt om het hoofd boven water te houden? Snap je? Dus dan kun je veel beter zeggen van nou ga op een andere manier en maak er kwalitatief wat beters van. Ga maar naar België kijken, een bepaalde badplaats. En dat, uh, dat zou kunnen zijn, maar dan is, uh, dit is een leerperiode, we moeten dat allemaal ervaren. Dat is waar. Maar ben je niet bang dat als deze crisis straks voorbij is... de mensen heel kort van hun memorie zijn en denken van... nou, dat is nu voorbij en we gaan weer op de oude voet verder? Ik weet het niet. Je hebt er geen, nog geen gevoel bij? Nee. Uh... Je ziet wat er met jongeren gebeurt, maar echte jongeren dan, gedeeltelijk, die hebben nergens een boodschap aan. En de ouderen die, hebben, die zijn veel serieuzer. Je ziet het ook, ik loop op die boulevard in de middag. Dan lopen de twee vormen, die lopen dus met z'n tweeën in de hele breedte van de stoep. Dus ik loop erachter en ik roep, nou ga ik links of ga ik rechts, weet je wel? Want ja. je spreekt elkaar er ook op aan. En dan krijg je dus een grauwe en een snouwe. Nou haal ik mijn schouders op en ik loop dan linksom. Maar dat, uh, en met oudere mensen dan. Ik had het van de week, dat was heel leuk te kwam terug. En toen liep ik uh, ik kom er over de boulevard terug, hè. En uh, toen liep ik uh, uh, aan, de, uh, aan de aan de, aan de huizenkant, zou ik maar zeggen. Omdat het aan de andere kant was een beetje te druk. En ik zie wat verderop, zie ik een, uh, een meneer met een kinderwagen. En daarnaast een uh, uh, rolstoel met iemand erin. En hij keek al zo naar me van hoe gaan we dit doen. En ik, ik zag hem daar. En dus ik. Ik had een hoed in mijn hand om uit de zon te blijven. Dus ik steek mijn hoed op en ik doe zo en ik steek over weer naar de andere kant. Nou, zo'n man die steekt een duim omhoog. Ja, dan hou je rekening met elkaar, dat is toch fantastisch? Absoluut. Nou, ja, dat is een... Of dat over vier maanden nog het geval is, weet ik niet. <laughs> dat weten we allemaal niet. Nee. Uh, we kunnen het op vier dagen is dat momenteel al moeilijk te voorspellen. Ja. Uh, dankjewel, Floris, uh, voor deze update. En uh, ik hou zeker de uitnodiging aan om een kopje koffie te komen drinken. Kom maar alleen. Mag ook, een, mag ook een biertje zijn, hoor. Oh, nog beter. Glas wijn dan, hè? Uh, Allebei lust ik wel. <laughs> Oké, okay, nou, de groetjes. Hè? Tot binnenkort. Dag, dag. Hoor. Dag.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 Kende aan de telefoon, een hele speciale gast. Uh, als dat goed is, hoort hij mij ook? Ja, zeker. Goedemorgen, meneer Dormen en luisteraars uh, in de gemeente Zandvoort en omgeving. Goedemorgen. Welkom in de uitzending. Zal ik zeggen wie ik ben of uh, wilt u dat nog als een verrassing uh, houden? Uh, ik denk dat we een klein probleempje hebben met de techniek. We gaan een enkele seconde bij u terug zijn. and then you pull the wreck. i was getting it kind of used to be in some way i'm going under in this time i fear there's no one to turn to this all and nothing we love and go be en goedemorgen, we zijn weer terug in de uitzending. We hadden een kleine struggling met de techniek, maar dat hoort bij een live uitzending, dat is helemaal geen probleem. En we hebben een hele speciale gast in de uitzending. Welkom. Goedemorgen meneer Dongen, dat is een tijd geleden. Dat is inderdaad een tijd geleden. Ja, dames en heren, hoort het warme stemgeluid van Niek Meijer, onze oud burgemeester. Ja, dat klopt. En ook voor de luisteraars thuis natuurlijk, goedemorgen. Ik hoop dat het u allemaal goed gaat in deze... Ingewikkelde coronatijd die ons toch wat meer op afstand zet. Meer nog dan mij soms lief is, zal ik maar gelijk meegeven. Ja, want ik heb natuurlijk in de voorbereiding op deze uitzending, los van het feit dat ik u persoonlijk ken, maar in de ja. uitzending heb ik al een heleboel dingen gelezen. En toen denk ik, ja, er is een burgervader die dicht bij de burgers wil staan, maar nog minimaal op anderhalve meter afstand op dit moment. <lacht> ja, ja, dat is het ingewikkelde. En je mag ook niet in die zin actief mensen opzoeken. want Dat past niet bij die hoofdregel anderhalve meter. Natuurlijk heb je dan nog wel beperkt contactmomenten. Maar ik merk ook dat het veel meer digitaal gaat. En dat is echt wennen. Ja. Maar dat vraagt deze tijd. Die investering mag ook zeker van mij verwacht worden dat ik me daaraan hou. En ook meebeweeg met wat iedereen eigenlijk wel heel mooi doet gelukkig, Maar laten we het vooral niet alleen maar hebben over uh, corona en de gevolgen daarvan. Maar we zijn natuurlijk ook heel benieuwd, naar onze laatste afscheidsinterview... hoe wordt u uh, vergaat in Huizen. Nou, uh, goed. Dat is gewoon het woord. We hebben het erg naar ons zin. Wij zijn net, voordat alle maatregelen werden afgekondigd, verhuisd naar de gemeente Huizen. En uh, we merken nu ook, Jannie en ik, dat het huis wat we hebben hier uh, gekocht hebben... heel erg goed past bij wat wij willen... Want als je heel erg vanuit huis werkt en met z'n tweeën daarin zit... dan kom je daar snel genoeg achter. Voor, en voor de, voor de overige is mijn inwerkperiode abrupt nu even uh, veranderd. Maar daarvoor uh, was het gewoon een prachtige manier... Uh, met de samenleving om kennis te maken. En het grootste verschil is eigenlijk... Ja, en, en dat is ook heel voorspelbaar, dat zijn de mensen. Uh, je zit hier in een andere omgeving, je krijgt andere reacties... Uh, we zijn heel erg welkom geheten door uh, iedereen. Zeker toen de maatregelen nog niet van kracht waren. Mensen op straat uh, stapten af van hun fiets, knoopten een praatje aan. Uh, je voelde je heel erg welkom. Dus dat maakt het allemaal heel prettig. En uh, uh, we hebben ook een aantal dingen in de kranten mogen lezen. U heeft al acties ondernomen, uh, Crime crimefighter van uh, Huizen. Nou, iets, ietsjes uh, denk ik uh, overdreven, maar er waren een paar dingen waarvan ik echt uh, vond dat kan niet. En dat heb ik ook uh, in Zandvoort altijd wel nagestreefd. Uh, als mensen gedrag vertonen wat echt verwerpelijk is of crimineel, dan moet je af en toe ook een sterke streep uh, zetten. En daar ook als burgemeester een voorbeeldrol in vervullen. En, en dat heb ik ook een paar keer gedaan. Uh, maar dan praat je over panden sluiten, maar ook. Met auto nieuw, uh, daar heeft mogelijk een stel uh, jonge lui zelfs 13 bushokjes vernieuwd. Ja. ja, dan gaat bij mij even het licht uit. En dat laat ik ook wel merken. En dan zet ik ook alles op alles om daar te achterhalen wie dat heeft gedaan. En dat is, uh, uh, die boodschap is aangekomen. Het is nu weer rustig en veilig in huis op straat. <laughs> nou, dat was het eigenlijk altijd wel. Dat is ook een van de verschillen met... Uh, deze gemeente en, uh, en de gemeente Zandvoort is dat daar uh, qua objectieve veiligheid uh, veel minder gebeurt. Het is echt een woongemeente. Een Zandvoort is een hele bruisende en dynamische gemeente met veel toeristen in de gewone tijd. Dat levert ook andere randjes op. En dat zie je hier uh, eigenlijk niet of nauwelijks. Uh, en dan valt zoiets als zo'n zinloze vernieling, valt ook veel scherper in de samenleving terug. En dan zie je ook, als je dat inderdaad zo aanpakt, dat mensen dat ook heel erg waarderen. Want Mensen voelen zich eigenaar van die omgeving. Ja, nou heb ik het gevoel dat zandvoorten zich ook wel eigenaar voelen van de omgeving. Want ze weten altijd precies hoe het allemaal ingericht moet worden en uh, bestuurd moet worden en gedaan. Ja, dat, dat, dat, dat gaat over het meedenken. Ja, okay. uh, en, en dat is in de, in de samenleving en zeker bij, in de openbare ruimte, dat is een beetje net voetbal, hè? daar uh, heeft iedereen wel een mening over. Uh, en wat ik eigenlijk bedoel is dat mensen zich echt uh, ergeren aan het feit dat in de openbare ruimte dingen worden vernield die er zijn voor anderen. Want zo'n bushokje is er voor iemand die met het openbaar vervoer wil, die daar beschermd wil staan, zeker in de wintertijd. Ja. En dat zijn mooie dingen die dan naar boven komen. Ja, dat is heel erg mooi. En merkt u ook het verschil in de persoonlijkheid van de, van de inwoners uh, in huizen... en ten opzichte van Zandvoort? Ja, ja je, je, je, je ziet een, een, een ander type mens. Het een is niet beter of slechter. Je ziet dat, uh, dat hier in deze omgeving... men uh, vanuit een zekere mildheid naar elkaar kijkt. Er zit een, een uh, sowieso... Maar dat heb je ook uh, in -Land, in en Zandvoort. Een vriendelijkheid in mensen. Maar hier is de reactie veel minder emotioneel geladen. Uh, mensen zijn duidelijk. Maar ze blijven gewoon respectvol en vriendelijk. Uh, dat, dat is een van de verschillen. Dat zie je ook in, uh, in de politieke uh, lagen terug. Uh, en uh, je merkt dat de loyaliteit aan het bestuur net wat steviger is. Ook als verschil. En dat moet wellicht een prettige ervaring zijn. Nou, het, het is uh, plezierig op, op het moment dat je over moeilijke zaken... op een prettige toon met elkaar van gedachten kunt wisselen... en ook stevig debatteren. Het effect daarvan is namelijk dat je uh, iets meer een verdieping krijgt. Ja. En dat vind ik zelf een gewenst effect. Dus ik, ik bespeur hier toch een, in de vergelijking die je langzaam opkomt... Uh, wel een klein stukje voorkeur voor uh, dat element uh, uh, van de karaktertrekker van de bevolking. Um, als ik kijk naar het effect, ja. dan, dan zeg ik ook bewust dat is gewenst. Ja. En je kijkt altijd naar de mix van het grotere geheel. Je moet nooit één van de onderdelen uh, daarin dominant laten zijn. En juist omdat ik na twaalf jaar Zandvoort echt iets anders wilde, was ook de keuze voor een heel andere cultuur en omgeving... Eh, voor mij vanzelfsprekend. Want dan zie je ook wat het contrast is. En daarmee is het één... niet altijd beter of slechter... maar het zijn keuzes... die meer ook dan bij je passen op dat moment. Ja, ik begrijp het. Ik en, geef... ja, en, en kijk, in, in het algemeen geldt... dat je meer verder komt als samenleving... op het moment dat je dat... vanuit een constructieve houding... een positieve constructieve houding doet... en je de toon ook op een prettige manier kunt vasthouden. Dat is echt mijn stellige overtuiging. Ah, in, het, uh, in de uh, wereld van de uh, cross-cultural communicatie en dergelijke... hebben we het al over een culture shock als mensen in een ander land gaan wonen. Uh, ja. Heb je ook een beetje te maken gehad met een culture shock toen je in huis aankwam? Mm -hmm. Daar we moesten wennen? Nee, dat, is, dat was minder groot. Maar, maar je, je, je toetst dan vooral van wat zijn inderdaad de verschillen... en welk effect hebben die? Maar, en, en dit zijn dan, dan wat aspecten... die daarin opvallen... maar niet zoals je met een ander land... Uh, echt in een andere cultuur komt. Als je naar het zuiden van Europa gaat... dan heb je een heel ander sfeerbeeld... een heel andere uh, wijze van omgaan met elkaar. En hier... heb je het meer over... ja, nuances, zou ik zeggen. Okay. Want we blijven allemaal Nederlanders. Dat is waar... Dat is waar. Maar er zijn grote verschillen, heb ik ervaren. Ik heb een paar jaar in Romond gewoond. Het nou, lijkt me heel ja. anders om burgemeester in Romond te zijn dan in Zandvoort. Ja, maar dan praat je nog weer over, vind ik, een, een, een slagverschil. Ja. Uh, want de Brabant en vooral Limburg, dat is echt, net als in het, uh, het oosten van ons land... daar is ja, soms nee. Daar moet je heel erg op letten. En dat is zowel in Huizen als in Zandvoort, nee is Nee. Ja. Even los van of iemand een andere agenda heeft of wat dan ook. Hè. Dat, dat is dwars door heel Nederland zo. Maar, maar dat, dat is wel vergelijkbaar. Alleen de toon waarop dingen gaan en de, de vriendelijkheid die erachter zit... daar zitten nuanceverschillen. in. Dat klopt. En mist u niet de, de prachtige duiden en het mooie strand om over te wandelen met uh, uw echtgenoten? Ja, dat is een van de dingen. Daarom zeg ik ook, je moet het grotere geheel uh, altijd bezien. Kijk, die zee en die duinen, dat is een uniek ge gebied. En daar hebben Janni en ik ook altijd gezegd van, dit gaan wij niet normaal vinden. Want dat is het ook niet. En als je het normaal gaat vinden, ga je het niet meer zien en vooral niet meer waarderen. Nu hebben wij het voordeel van huizen dat we aan het Gooimeer zitten. En wij wonen ook aan het Gooimeer, dus we kijken uit over een klein strandje. Maar wel over het Gooimeer. En dat heeft ook een wijts uitzicht. Dus dat compenseert wel iets. En het, het, het is niet te vergelijken met een zee. Hè? De beleving van een zee is altijd gevarieerd. Er zit een soort mystiek, iets dreigends, maar ook iets heel moois in. En water is onvoorspelbaar. Daar hebben we deze week in Scheveningen gezien. Ah, en uh, ik hoorde, dat is een hele prachtige burgemeesterswoning. Aan een strandje, en uitzicht over het water... Nee. Nee, we hebben hem zelf verkocht. Uh, ah. Dus het is gewoon eigendom en dat moet je in deze tijd ook willen. En dat is een... De, de, de, de, er gaan wat piepjes uh, tussendoor. Ja. De, uh, ik merk dat mijn telefoon het niet helemaal goed eet net. Ah, oké. Okay. Uh, en het bevalt dus heel goed in deze prachtige woning? Ja, ja we hebben het erg naar ons zin. Uh, en dat, uh, dat stralen we hopelijk ook uit. En ik hoop uh, dat de beperkende maatregelen langzaam maar zeker... ...weer naar ons naar normaal gaan brengen... ...zodat je ook weer die hele verbinding met de samenleving actiever kunt gaan zoeken. Ja, dat is een uh, begrijpelijk iets. En wij zijn natuurlijk wel heel benieuwd... ...komt u nog wel eens in Zandvoort? Helemaal uh, incognito, uh, met een zonnebril en een hoed op... ...zodat u niet herkend wordt. <laughs> uh, nee, omdat we uh, ons houden uh, dat het vooral dan... ...kijk, de eerste paar maanden ben je natuurlijk hier aan het inwerken... ...toen woonden we nog in Zandvoort... Maar toen ben ik echt onder de radar gegaan. Dat, dat vind ik, dat moet je echt doen om je opvolger alle ruimte te geven. En toen we zijn verhuisd, ja, dan zit je in een fase waarin je eigenlijk geen reisbewegingen moet maken. Dus dat hebben we ook in die zin niet gedaan. En ja, we gaan zeker in de loop van dit jaar, als die ruimte er ook is, weer eens even naar zondvoort terug. Om gewoon eens even te kijken en ook vrienden te ontmoeten. En zeker niet incognito of met een zonnebril op. Maar gewoon, ja, als wie we zijn. Oké, okay. nou ja, ik heb natuurlijk nog steeds, ben natuurlijk nog steeds één fles aan u verschuldigd... dus die staat nog klaar. Dus mocht het weer mogen, dan uh, zou ik zeggen, laat het weten. <laughs> die was ik al vergeten, dus... Uh, ja, maar, maar wat, vast, wat in het vast zit, verzuurt niet. Een goede kwaliteit nee. blijft lang behoudbaar. <laughs> Zo kennen we elkaar ook, dus dat is uh, prima. Dat is ook zandswoord, hè? Ja. Ik schrijf mijn columns bijna altijd af met een glaasje wijn. Ik schrijf hem ook meestal met een glaasje wijn, dus... Uh, ja, heel goed. Uw uh, echtgenoot bevalt, bevalt het ook heel goed in, uh, in uh, Huizen? Ja, ja, ja dat, dat, dat, dat, is dat uh, sluit echt aan uh, bij wat wij willen en dat vindt zij ook. Uh, voor haar is het natuurlijk net wat lastiger omdat je door die maatregelen veel minder uh, naar buiten komt. En je moet, als wij met z'n ergens zijn, zijn we bijna per definitie een groep als er een derde of een vierde aansluit. Ja. Uh, dus dus uh, dat is nog even zoeken van uh, wat ze me actief meedoet en waar ze even een tandje rustig aan doet. Uh, maar ook, ook daar gaan we uitkomen. Ja, We krijgen natuurlijk een, een verlichting over twee weken. Ja. In, in een zekere vorm in ieder geval. Dus dat maakt het misschien ook weer ja. makkelijker. Ja. ja, zeker. En dat maakt het ook ontspannender, uh, want wij houden ervan om met z'n tweeën... Uh, uh, ...dingen ook met de samenleving te doen. Nou, de volgende keer uh, als we weer gaan interviewen... ...dan doen we gewoon een uh, interview met zijn. Uh, pak ze er ook een telefoon bij... ...moet je wel in een andere ja. kamer gaan zitten. Ja. Maar dan kunnen we gewoon een uh, gesprek met z'n drieën hebben. Het kan, het kan. Ja. Ja. Nou, we gaan het niet heel vaak doen... Maar we laten u ook een beetje met rust in het weekend. Ja. Um, ik dank u voor uw uh, bijdrage... ...en spijt uh, we even mochten terugblikken. Ja, graag gedaan. En uh, leuk om even in de uitzending te zijn. Succes daarmee. Heel veel succes in, in huis. Yep. Dankjewel. Bedankt. Dag. Dag. Everything I have, I'll give it to you. Everything I want is you. Everything I love, I'll give it to you Everything I need is you Whenever I'm alone with you The sun shines bright Dat u in slaap gevallen bent bij deze prachtige klanken. Het is een heerlijk ontspannend muziekje. Uh, want u heeft weer energie nodig. We gaan zo meteen verder in Goedemorgen Zandvoort. En daar gaan we het hebben over de politiek. Uh, en u kunt zich voorstellen dat dat een heel levendig gesprek gaat worden. Gesprekken. Ja, hier even jammer van de techniek natuurlijk. Uh, ja, het is, uh, hoe vind je het nu zo mensen via de telefoon spreken? Uh, ik vind het wel leuk. Ik ben het ook wel gewend. Want ik geef uh, ook les, als je misschien weet. Uh, online les. Uh, en ik had bijvoorbeeld gisteren een conferentie met uh, Wuhan, om het even te hebben over een getroffen regio. Okay. Uh, dus dan praat je met mensen over de hele wereld. Ik vind ja. het zelf niet zo erg. Ik mis alleen soms dat je niet iemand even kan aankijken en dat je niet kan zien hoe iemand reageert op je Ja, dus zeg maar de emotie erbij natuurlijk. Hè? Ja. ja, dus met uh, videobellen is dat een stuk makkelijker, want dan zie je elkaar ook. Nou, het, was, het was leuk dat we de oud burgemeester net even nog konden spreken. Ja, dat vond ik ook. Dus, ik, het was mijn laatste. Ik heb hem geïnterviewd. Zijn laatste interview heb ik gedaan met uh, Cor. En oh, ja. Het was leuk om uh, nu terug te zien. Oké, okay, nou uh, tot zo in de tweede uur met ook politiek. Dus uh, blijf zeker luisteren. Tot zo meteen. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.